Wel gedacht, wanneer zij mij die naam hebben gegeven Boomsdicht hebben ze mij toen gedoopt Daarmee moet ik verder door het leven Wie heeft er nou zoiets kunnen verzinnen Dat ik zo'n naam krijg, dat is te gek Mijn moeder heeft het nu bij mij verbruikt Als ik me voorstel, lachen ze me uit in die zware tijden, kan beter alle vrouwen maar vermijden. Jij heet Marie, want ik boemstig, nou vraag ik me waarom, kreeg dat nou zo dom. Jij heet Marie, want ik boemstier. nou vraag ik me waarom, kreeg dat zo.